Rond de jaarwisseling kan het in het hele land... met uitzondering van de kustprovincies... weer gevaarlijk op de weg worden. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt... en er kan plaatselijk zeer dichte mist ontstaan. Bobby Farrell van Bodie M blijkt te zijn overleden door hartfalen. Zijn hoge bloeddruk heeft daarbij een rol gespeeld. Dat is gebleken bij de lijkschouwing die is uitgevoerd... in de Russische stad Sint-Petersburg... waar Farrell gisterochtend dood in een hotelkamer werd gevonden. Hij was 61.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 In het binnenland is er ook kans op gladheid. De temperatuur ligt vannacht op of net boven het vriespunt. Morgen overdag is het druidelig en wordt het 4 graden. We ah, verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg, maar wel mistig hier en daar. Plaatselijk komt de dichte tot zeer dichte mist voor. Er zat één lange file op daad 12 Utrecht naar Arnhem, tussen Maarsbergen en Veenendaal West, 9 kilometer. Er is namelijk een ongeluk met een vrachtauto gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. De verkeer naar Arnhem kan vanaf Utrecht beter omrijden via Den Bosch en Nijmegen. Het NOS Radio 1 -journaal met Tim overdik. Goedemiddag en een kerstvers gelukkig nieuwjaar voor de eventuele luisteraars in China, Singapore, Taiwan en Maleisië. Hier in Nederland spitsen we de oren voor gladheid en opkomende mist. En hoe kijken hulpverleners uit naar komende nacht? We spreken met twee van hen over het on onvermijdelijke geweld... dat ze op weg naar ongelukken en brand gaan tegenkomen. Later in de uitzending Martin Bosma van de PVV en columnist Henk Hofland... over rancune in de samenleving en de macht van de linkse elite. Dit en nog meer nieuws in het NWS Radio 1 Journaal tot half zeven. Op veel plaatsen dikke mist vandaag. En de kans bestaat dat het ook tijdens de jaarwisseling mistig is op veel plaatsen. Gert Hiemstra, onze weerman, als we het eerst over de gladheid hebben... wat verwacht jij vanavond? Nou, vanavond uh, en ook vannacht spitst dat zich vooral toe op binnenwegen... in het oosten van het land, want daar is het ijs nog niet van verdwenen. Kijk, snelwegen en provinciale wegen, dat zal allemaal wel gaan... want daar is vandaag en gisteren volop gestrooid. Maar vooral binnenwegen, die zijn echt nog glad... En als het dan weer een beetje kouder wordt vannacht, dan kan het uh, weer opvriezen. Oppassen als je naar huis gaat, maar ook oppassen voor, voor de mist wellicht. Ja, dat is ook een probleem. Dat doet zich, heeft zich de afgelopen jaren vaker voorgedaan in de nieuwjaarsnacht. Um, het, is zo dat, het is nu overal mistig, maar de wind die gaat vooral in het noorden wat toenemen. En ik verwacht eigenlijk dat in het noorden daardoor de problemen met mist zullen meevallen. Het zal niet prachtig weer zijn tijdens de jaarwisseling. Maar goed, uh, het is niet zo dat je daar de vuurpijlen in de mist ziet verdwijnen. Maar vooral het zuiden, daar staat veel minder wind. En daar zal de mist blijven hangen. En als er dan van dat vuurwerk stof in de lucht nog bij komt, dan kan die mist nog dikker worden. Goed. Gaan we verder over praten over die mist, want het is niet alleen slecht voor dat zicht op vuurwerk. Zoals Gert zegt, er kan ook ernstige smog ontstaan en dat is weer niet best voor de gezondheid. Uh, Begit Loos van het RIVM, hoe ongezond is die smog voor welke bevolkingsgroepen? Nou, de fijnstof is eigenlijk ongezond voor iedereen, maar met name mensen met uh, luchtwegaandoeningen, die hebben daar uh, extra last van. Ja, waar, waar ontstaat die door, die smoke? Uh, nou, in, in dit geval, in de, in de oudjaarsnacht, nieuwjaarsnacht... Uh, ontstaat die natuurlijk door het afsteken van vuurwerk. Hè? Gewoon het verbranden van uh, papier en kruid. Want in feite is fijnstof niet meer dan kleine deeltjes. Ja. Dus het wordt extra versterkt ook als die mist er hangt... en wordt, uh, wordt gevuld met wat er door het vuurwerk wordt afgestoken. Nou ja, mist gaat vaak samen met heel rustig weer... waardoor het inderdaad niet wegtrekt. Hè? Wind met wind uh, waait het natuurlijk snel weg. Mm -hmm. Uh, maar in mist blijft het gewoon extra hangen en inderdaad wordt die mist inderdaad waarschijnlijk nog een stukje dikker. En wat betekent dat dan precies voor de gezondheid, voor mensen die daar last van kunnen hebben? Nou, vooral benauwdheid, uh, mensen met astma, extra astma aanvallen en dergelijke. Hè? Dus, dus vooral dat soort klachten, luchtwegklachten. Kunnen die dan beter binnen blijven of kunnen die op afstand toch wel kijken? Nou, je, je kunt altijd gaan kijken, maar als je erger last hebt, dan is het verstandig om binnen te blijven. Ja. Hoe meten jullie die dikte van de smog, zeker op een, op, een, op een nacht als komende nacht? Uh, nou, we hebben uh, een zestigtal uh, meetstations uh, in Nederland staan. Uh, die daar, uh, zeg maar, uur, per uur meten zij de, uh, de fijnstofconcentratie. En die kun je ook live uh, volgen op uh, internet. Da daarvan is het adres? Uh, dan moet ik even kijken. Uh, www.lml.rvm.nl En dan, wat kun je dan zien? Dan kun je zien hoe hoog die uh, fijnstofconcentratie is. Hoe die zich ontwikkelt in de loop van de... Uh, tijd. Maar waarschijnlijk zullen mensen het zelf wel onmiddellijk merken als ze naar buiten gaan. Ja, ja, ja. ik denk dat je het ook wel ziet met dit weer. Ja. Uh, in 2007 en 2008, die, die, die middernacht, die ja? nieuwjaarsnacht, was er ook smog door de mist. Is dat dat, klopt. Was dat te vergelijken met wat er vannacht kan worden verwacht? Uh, het lijkt er wel op, hè? want ook toen was er hele dikke mist... en dat wordt dan extra versterkt op het moment dat veel mensen vuurwerk gaan afsteken. Dus het, het lijkt er wel op. Hè. Ja, valt ook niet tegen de waarschuwing, denk ik. Nou, we, we kijken meestal een paar dagen van voor of voorwaarschuwing voorwaarschuwing uit maar het, het weerbericht was nogal veranderlijk afgelopen tijd. En uh, in die zin zijn we denk ik allemaal een beetje verrast... dat er nu zo'n erge mist hangt op uh, Oudjaarsdag. Dus, dus wat voor waarschuwing zouden we dan nu naar buiten willen laten gaan? Nou, vooral dat er uh, uh, smok komt. En vooral voor mensen met luchtwegkrachten. Dat is denk ik het belangrijkste. Dat die goed weten dat het uh, uh, niet aangenaam is buiten. En uh, misschien even wat voorzichtiger aan moeten doen. Bij deze uitgedaan die waarschuwing. Begriffloos okay. van het RIVM. Dank u wel. Daag. Het duurt nog een paar uur voordat bij ons die vuurpijlen de lucht ingaan... maar in Australië is het nieuwe jaar al begonnen. Traditioneel vormde het vuurwerk in Sydney... het startschot voor massale felicitaties. Ondanks de crisis pakte Sydney weer fors uit. Anderhalf miljoen mensen hadden zich rond de Opera House verzameld... om de start van 2011 te vieren. Een verslag van correspondent Robert Portier... Sydney is in volle gang, vuurpijlen. Geel, rood, blauw. Alle kleuren door elkaar heen, alle knallen door elkaar heen. Van 130 verschillende plekken gaat het maar door. They're beautiful, absolutely beautiful. Better than New York. We're from New York. Ze zijn er apen trots op in Sydney. Dit is namelijk de nieuwjaarshoofdstad van de wereld. Vergeet New York, Londen en Berlijn, want nergens komen zoveel mensen naar een feest kijken als in Sydney. Nergens wordt zo'n groot vuurwerk afgestoken. Er zijn anderhalf miljoen mensen op het spektakel afgekomen. En de beste plekjes, die zijn natuurlijk het eerste bezet. Voor Lady Macquarie's chair bijvoorbeeld, een van de beste plekjes waar je niet alleen de brug ziet, maar ook het Opera House, staat een enorme rij. En in die rij... Dan tref ik een Nederlander, Mark Clemens. Ik heb gelezen dat Nederland ongeveer 65 miljoen euro aan, aan vuurwerk de lucht in knalt. En wat je hier ziet in, in Australië, daar schiet geen mens vuurwerk de lucht in. Daar is één vuurwerk van de stad. En voor de rest is er gewoon geen vuurwerk wat de lucht in gaat, omdat het niet mag. Dus dat is eigenlijk goedkoper dan in Nederland? Ja, goedkoper, uh, misschien wel. Aan de meeste mensen gaat dat voorbij. Die komen gewoon om te genieten van het vuurwerk. En ze worden niet teleurgesteld, want dit jaar is extra uitgepakt... vanwege de start van een nieuw decennium. Het thema dit jaar is Make Your Mark, zet je stempel. Vandaar de enorme hand op de brug. Een hand van gloeiend vuur die verwijst naar de aboriginals... die als eerste een stempel op het continent drukten. En de stad hoopt dat anderen de komende periode dat voorbeeld volgen. En hun eigen stempel gaan drukken op het decennium dat er nu aankomt. Maar of dat allemaal wordt begrepen door de mensen, die komen vooral om hun prachtig vuurwerk te zien. I just like to see fireworks. It's, it's a great way to start the new year with a big bang. Happy New Year! Happy New Year, gelukkig nieuwjaar. Wouters wordt in Peking. Ja. Wat is gelukkig nieuwjaar in het Chinees? Uh, dat noemen wij hier Chinese en Kwai -le -en. en het is uh, heel gemeend, moet ik zeggen. We zijn allemaal erg blij. Hey. Het is hier inderdaad net kwart uh, over twaalf. Een kwartiertje? Ja, we zijn net, uh, we zijn net begonnen. De champagne is open en ik sta echt met een glaasje in mijn hand nu. Het is erg gezellig. Uh, en ik moet denken dat die Chinezen door hun eigen jaartelling... Uh, helemaal geen nieuwjaar vieren. Nou ja, als je, als je een beetje ook goed luistert naar uh, wat, wat het geluid wat er op de achtergrond uh, klinkt, dat is uh, ja, muziek, gezellig, het is leuk, maar geen vuurwerk, hè, zoals je net uh, bij de collega's in uh, in Australië hoorde. Uh, het wordt hier wel gevierd. Het is een heel leuk. Feest, maar het is inderdaad het einde van een jaar zonder uh, vuurwerk. Wij uh, hebben hier in China een andere uh, telling, zeg maar een ander kalender. Er wordt hier gekeken naar, uh, naar de maanstanden. Dat betekent dat het hier in China op dit moment uh, 27 november is. Dat betekent dat we dus nog een paar weken te gaan hebben. Pas uh, uh, op 3 februari dan begint hier het nieuwe jaar, het Chinees nieuwe jaar, wel te verstaan. Dan is het jaar van de tijger voorbij en dan begint hier uh, het jaar van de konijn. En wat, en wat gaat het jaar van het konijn brengen voor China? Zet er iets speciaals voor het land op het programma? Nou ja, ik moet zeggen, de afgelopen jaren zijn die heel groot geweest. Hè? Vooral 2008, natuurlijk de Olympische Spelen 2009 was een heel groot... Politiek jaar eh, met veel herdenkingen. Twintig jaar na de opstand op Tiananmenplein. 60 jaar bestaan van de Volksrepubliek. Dit jaar was een beetje een soort ja, politiek tussenjaar, noemt het. Eh, we kijken volgend jaar kijken we heel erg uit naar zeg maar, het jaar van 2012. Dan zal er een nieuwe president komen hier in China. Dan neemt Hu Jintao afscheid. Dan komt er komt een nieuwe president. Volgend jaar zul je echt gaan zien dat er al flink politiek geschoven gaat worden. En dat we langzaam maar zeker een beetje een beeld gaan krijgen van ja, wat, zeg maar, hè, een van de ...machtigste landen nu ter wereld China aan, aan politieke machthebbers gaat krijgen. Maar dat is nog ver weg. Jullie wachten op 3 februari, dan wordt het geknetter volop ingehaald. En uh, oh, het zeker? wordt een korte nacht voor jou vanavond? Uh, nou, we gaan uh, gezellig uh, nog eventjes een paar uurtjes doorpimpelen... ...en dan morgen ja, moeten we eigenlijk, ondanks dat het zaterdag is... ...geval we weer een beetje aan het werk. We hebben nog een aantal reportages te maken. Dus ja, kort nachtje. Zet hem op en gelukkig nieuwjaar. Jij ook, jongen. Wat, wat in Peking. Straks vannacht om 12 uur is het ook 10 jaar geleden dat de brand in Volendam vele slachtoffers maakte. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Ze hadden tot vijf uur vanmiddag de tijd. Tot dan konden de honderdduizenden illegale Zimbabwanen in Zuid-Afrika hun verblijf legaliseren. Naar schatting wonen tussen de twee en drie miljoen Zimbabwanen in Zuid-Afrika. De meeste van hen zijn op de vlucht voor het regime van Mugabe en voor de economische ellende in hun land. Bart Luuring in Zuid-Afrika is hoofdredacteur van ZM Afrika magazine. Um, goedemiddag. Hoe, hoeveel Zimbabwanen hebben alsnog geprobeerd in de laatste uren... om een legale status te verkrijgen? Ja, rond het middaguur stond het aantal op 230.000. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel zo'n 250.000, 260.000 mensen zijn geworden. Wauw, dat zijn er veel. Waren het lange rijen? Ja, er zijn de afgelopen week gigantisch lange rijen geweest. Dat nam de afgelopen dagen wat af. En omdat er veel mensen waren geholpen... En ik had de indruk ook omdat men wat efficiënter te werk ging... en er extra menskracht werd, werd ingezet. Hebben ze iedereen kunnen helpen? Um, of als om vijf uur er nog mensen voor de deur staan te wachten... dan zullen degenen die daar al vanaf vanmorgen stonden te wachten... Uh, die zal het toegestaan worden om maandag nog uh, geholpen te worden. Dat is uh, de afspraak. Maar wie uh, later is aangeschoven, die zal uh, moeten, moeten vertrekken. Het is niet duidelijk of dit nu het totaal aantal illegalen in Zuid-Afrika is. Daar lopen de schatting uit 1 uh, van 3 tot 500.000. Uh, maar in ieder geval lijkt het erop dat het grootste deel van die illegale zich nu gemeld heeft. En leidt die dan ook echt een illegaal bestaan? Uh, ja, en, en met veel risico's. De Zuid-Afrikaanse politie, cynici zeggen... die zijn wat minder goed in misdaadbestrijding... en die compenseren dat op grote schaal illegale te arresteren. Ik heb dat zelf ook wel op verschillende keren kunnen aanschouwen. Uh, dan worden mensen op straat uh, aangehouden, zeer veelvuldig afgevoerd... naar de grens gebracht, uh, de grens overgezet. en Veel van die mensen komen dan na een paar weken weer terug. En dat is natuurlijk een, een, een angst die uh, voor veel mensen... Uh, zal verdwijnen als hun aanvraag om gelegaliseerd te worden wordt uh, gehonoreerd. Ja, er is tamelijk heftig hoe er naar illegale Zimbabwanen wordt gekeken in Zuid-Afrika. In 2008 was er bijvoorbeeld een opleving van geweld tegen buitenlanders. Ja. Onder andere tegen Zimbabwanen. Toen vielen daar meer dan 60 doden bij. Heeft deze pardonregeling, wat dat is dus, he, heeft dat te maken met het geweld van toen? Ja, dat, daar heeft het zeker mee te maken. Het is misschien wel... Zeker een van de grootste, misschien wel de grootste partonregeling... die er ooit ergens in een land is afgekondigd. En het grote verschil tussen nu en 2,5 jaar terug... toen die, uh, die onrusten er waren en Mbeki aan de macht was in Zuid-Afrika... is dat men nu erkent dat er een probleem is. Dat men te maken heeft met zeer veel binnengestroomde uh, mensen... uit andere omliggende landen. En zeker vanuit Zimbabwe. Mbeki zei, ja, er is geen probleem. En als er al een probleem is, dan moeten we daar maar mee leren leven. Uh, dat, dat zette die, die, die, uh, die bron van uh, ellende natuurlijk verder aan... en dat liet, liet de spanningen opvoeren. En ik denk dat de Zuid-Afrikaanse regering er heel verstandig aan gedaan heeft... om nu te erkennen dat dat probleem bestaat. En ook daarmee om te gaan naar legaliseren je mensen. Dan kunnen ze werk zoeken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is zelf, denk ik, een verstandige maatregel... die kan helpen te deescaleren. Die, die overigens leeg geldt, zo begrijp ik, voor Zimbabwe, niet voor Oegan, mensen uit Oeganda, Congo, Tanzania? Nee, het is een, specie, het is een regeling op de, voor de Zimbabwean is afgekondigd. En waarom dan? Ja, omdat hun aantal, denk ik, het grootst uh, is het nijpendst. Uh, er, zijn, uh, uh, er zijn natuurlijk verschillende Afrikaanse landen... zoals Somalië, waar ook conflicten uh, gaande zijn... Ook uh, stroompjes, uh, illegale en asielzoekers uh, in Zuid-Afrika... maar veel minder van uh, omvang. Maar het kan natuurlijk best zijn dat dat uh, de volgende categorie moet worden. En dan heb je nu na dit weekend ongetwijfeld... nog honderdduizenden Zimbabweanse illegalen die geen gebruik hebben gemaakt of hebben kunnen gebruiken... Uh, gebruik hebben kunnen maken van die pardonregeling. Wat gaat, wat gaat daarmee gebeuren? Nou ja, kijk, er zal eerst denk ik een periode van betrekkelijke rust zijn... omdat de regering heeft aangekondigd dat uh, die politie, rassia's gericht op het vangen van illegale... dat die even stopgezet zullen worden, zolang al die verzoeken in behandeling zijn. Nou, daar kan nog wel even mee, uh, tijd mee gepaard uh, gaan, omdat... Zimbabwanen bijvoorbeeld uh, een paspoort moeten krijgen van hun ambassade. Nou, die, we daarvan weten we dat hier er 500 per dag kan produceren. Dus het zal maanden duren voordat uh, de, de mensen ook werkelijk over de geldige verblijfsvergunningen uh, beschikken. Ondertussen heeft men een papier dat bewijst dat ze een aanvraag hebben ingediend. Maar als dat dan eenmaal gebeurd is, dan lopen die illegale, denk ik opnieuw, uh, ja, hetzelfde risico als illegale in Zuid-Afrika altijd gelopen hebben. Een deportatie naar een land waar uh, niet zo heel veel economische toekomst is. Waar ja, de werkloosheid natuurlijk boven de 80% is. Waar er wel voorzichtige veranderingen en verbeteringen zijn. Maar zeker niet genoeg. Ook de economische groei is nog lang niet voldoende. Om uh, die werkloosheid te doen dalen. Uh, en zolang dat het geval is, uh, zal die druk op Zuid-Afrika blijven bestaan. En nu dus een lichtpuntje voor uh, honderdduizenden illegale simpatbanen aan het eind van het jaar in Zuid-Afrika. Dankjewel Bart Luigink vanuit Zuid-Afrika. Jaap Zwarthoet en zijn oudere broer Jan raakten tien jaar geleden allebei zwaar gewond bij de nieuwjaarsbrand in Café Het Hemeltje in Volendam. Jaap, toen 16 jaar, balanceerde geruime tijd op het randje van de dood. Maar na drie maanden en elf dagen mocht hij naar huis. Vandaag, tien jaar later, zit hij hier bij ons in de studio. Goedemiddag, Jaap Zwarthoet. Goedemiddag. Vanavond, middernacht, waar denk je aan als het grote geknal begint? Nou, ik hoop dat ik een hele plezierige avond ga beleven. En op een normale manier, zoals ik dat de afgelopen jaar heb gedaan... Ja, een gezellig uh, oud en nieuw uh, ga beleven. Waar bent u? Ik zit uh, met een grote groep mensen ergens in een uh, bedrijfsloods. En dat is uh, omgebouwd tot een uh, ja, feesttent, als het ware. En gewoon is wellicht gewoon met een gedachte in het achterhoofd, Dat zou ik me kunnen voorstellen. Nou, ik ben me de afgelopen jaren niet echt uh, bewust van geweest. Uh, niet op het, uh, op het moment bijvoorbeeld van tien voor half één... toen de, de ramp echt uh, gebeurde. Hm. Ik heb gewoon altijd uh, gezellig in een kroeg gezeten of uh, thuis bij vrienden. En ik heb me gewoon uh, daar absoluut niet op gericht. En nee. ja, dan heb ik, ik heb er voor de rest ook weinig last van gehad. En het is ook mijn bedoeling niet om op dat moment... Uh, te gaan rouwen om die gebeurtenis. Want er zijn ongetwijfeld andere momenten gedurende het jaar... waarmee je daar geconfronteerd wordt. Ja, precies. Het is niet zo dat je per definitie op het moment... dat het tien jaar geleden gebeurde, dat je je dan eh, naar moet voelen. Je kunt je midden in de zomer kun je naar voelen. Omdat je nog steeds die littekens hebt die nooit meer weggaan. En ja, als je dan een, een keer een baaldag hebt, dan, ja, dan heb je er inderdaad meer last van. Dan bijvoorbeeld met Oud en Nieuw. Als je met, met z'n allen tegelijk Oud en Nieuw viert... Ja. Hoe je eruit ziet, dat zijn al de, de onderroepelijk opkomende vragen. Ik kijk je aan hier in de studio. Een knappe, eigenlijk ongeschonden jongeman. Nou, dankjewel. Nou, ik ben voor 40% verbrand. Waarvan een, ja, toch wel een groot gedeelte ook derde graads verbrand. Dat betekent hm. dat gedeeltes getransporteerd zijn. Ja, dat zijn littekens die blijf je altijd zien. De tweede graads littekens, zoals ik die bijvoorbeeld in mijn gezicht heb... die worden in de loop de tijd wat rustiger. Uh, ja, de, de kleurverschillen zijn er wel, maar ook daar kun je dingen aan doen. Bijvoorbeeld met, met camouflage, dan kun je het al uh, nog mooier maken. Ja, in, in de zin van uh, make-up, ja. uh, waardoor je de, de, het kleurverschil wat meer ja. effen wordt gemaakt. Dat, dat doet u wel met regelmatigheid. Ja. ja. Uh, wat kunt u zich nog herinneren van, van tien jaar geleden? Um, het, het stukje, uh, toen het zeg maar gebeurde, toen, de, toen er een takje in de brand ging, dat heb ik zien gebeuren. Ik werd toen volgens mij aangetikt door een vriend van mij. Toen leek er niet zoveel in de hand, aan de hand, want uh, ja, er stond een takje in brand en ze waren al bezig om het naar beneden te trekken en uh, ze gooiden er met water naar. Ondertussen dacht ik wel, ik zal toch maar alvast richting uitgang gaan, want voor hetzelfde geld dan, dan gaat het wel in de fik. Ja. Dus ik ging al een beetje rustig aan richting uitgang. Maar ja, toen was ik nog maar een paar stappen verder. En toen kreeg je al die gigantische steekvlam veroorzaakt door die erco. Toen heb ik nog een grote sprong kunnen geven. Maar ik stond nog steeds redelijk dicht bij, uh, bij het vuur. En toen voelde ik dat die hele massa aan mensen tegen me aanviel. En ik kon niet meer ontkomen. Ik zat echt als een rat in de val. Wat is het beeld wat in dat opzicht nog het meest bij u blijft? Nou, het beeld dat ik me los probeerde te wurmen. En dat dat niet lukte, omdat iedereen over me heen viel. En dat toen de hitte zo intens werd... dat ik voelde dat, uh, ja, dat het licht eruit ging. ja, dat ik dus, ja Dan flitsen er dingen aan je voorbij en dan is het ineens over. Dus je denkt van, ja, hier ga ik, dit was het. Hm, dat moment, dat gevoel, die gedachte was er heel nadrukkelijk. Ja, ja dat kan ik me nog wel herinneren ja. inderdaad. En is dat ook wat bij u blijft? Of wat u misschien heeft veranderd, die, dat moment, dat besef? Ik denk dat je onbewust op een andere manier naar dingen gaat kijken in het leven. Ik was vooral toen ik net uit ziekenhuis kwam, vooral bezig met plezier maken. Om alles wat ik daarvoor deed of wilde doen, gewoon weer op te pakken. En ja, niet net doen alsof er niks was gebeurd. Maar wel je leven zo normaal mogelijk in te vullen. En dat... Dat heb ik altijd gedaan dat is me tot dusver altijd gelukt. Uh, en ja, ik denk dat dat ook de manier is om, uh, om met zo'n gebeurtenis om te gaan. Door Tenminste voor mij. Te en Maar tegelijkertijd ook om erover te praten. Ik ben niet iemand die het wegstopt. Ik zeg niet van het, het is niet gebeurd. En ja, dat, dat is voor mij geen optie. Ik moet er wel veel over praten zoals ik nu bijvoorbeeld doe. Ja, maar wellicht ook met andere overlevende vrienden in Café Het Hemeltje. Ja, maar ook met mensen die niet uh, direct betrokken zijn bij de ramp. Want? Het, het, nou ja, het is natuurlijk wel zo dat in het dorp Volendam... had iedereen wel een vriend of familielid die daarbij betrokken was. Op een directe manier. Dus iemand die was overleden of iemand die zwaar gewond is geraakt of lichtgewond. Dus het greep iedereen aan. En ook uh, de mensen buiten, buiten Volendam... Ja, overal waar ik kwam en waar ik kom... daar zijn mensen nog steeds heel geïnteresseerd in die gebeurtenis. En als ze horen dat ik die ramp heb meegemaakt... dan komen er vaak wel een hoop vragen op me af. En de antwoorden die u geeft werken dat op zich ook zalvend? Voor mij wel. Ja. Maar ik heb liever dat ze het weten, wat ik heb doorstaan... en dat ze dat een plaats kunnen geven... dan dat ze naar mij kijken en denken... Ja, wat, wat heeft die gozer nou eigenlijk? En dat, dat, ja, dat je dan toch... Met, dat er een obstakel in de communicatie zit. Ja, als ik ergens op vakantie ben... en ik kom andere mensen tegen... en we zitten gezellig... dan vind ik het prettiger als ze weten wat er is gebeurd... dan dat ze niks vragen. En dan, dat, en dan voel je eigenlijk al dat ze... Ja, ze zitten wel te kijken en ze denken van... Ja, wat, wat is er aan de hand met die jongen? Ja. En ik vind, dat, ik vind het vervelend. Dus ik heb zoiets van... haal de kou uit de lucht. En dan... U, u bent nu leraar lichamelijke opvoeding. Ja. Niet langer in Vallendam. Wat vertelt u aan jonge kinderen die u nu lesgeeft... die nooit hebben gehoord van Vallendam? Ja, ik probeer het natuurlijk zo eenvoudig mogelijk eh, te vertellen. Vooral aan jongere kinderen. Um, ja, opvallend genoeg zijn er ook vaak kinderen, hoe jong ze ook zijn... die toch van die gebeurtenis afweten. Al waren ze misschien nog niet ge geboren. Um, maar... Ja, ze zijn altijd zwaar onder de indruk. En tegelijkertijd merk ik dat ze ook ja, toch wel dan vrij veel respect daarvoor hebben. Ik krijg eigenlijk nooit uh, vervelende opmerkingen daarover... hoe direct kinderen ook kunnen zijn. Hè? Want die zijn vaak veel directer dan volwassenen. Ja. Ja, en dat is dan wel ja, in de zin van... Uh, ja, je, je, je, je arm die ziet er een beetje uit, net als de arm van mijn oma. Huh. Nee, op die manier. Maar als een kind dat zegt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 Laten we in 2011 een beetje fatsoenlijker gaan eten. Kijk op wakkerdier.nl. Je bent zes jaar en woont in Oeganda. Je rug is vergroeid door TBC. Je moeder loopt weg vanwege je handicap en je vader zegt dat je behekst bent. Wat kun je doen? Het Liliane Fonds helpt kinderen als Noella met persoonsgerichte en directe hulp. Dat is wat wij doen. U kunt donateur worden.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 En Bobby Farrell van Boney M. blijkt te zijn overleden door hartfalen. Zijn hoge bloeddruk heeft daarbij een rol gespeeld. En dat is gebleken bij de lijkschouwing. Die is uitgevoerd in de Russische stad Sint-Petersburg... waar Farrell gisterochtend dood in een hotelkamer werd gevonden. Hij was 61. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Voor de jaarwisseling zijn twee zaken wat het weer betreft van belang... mist en gladheid. Nou, eerst de mist maar. Vanmiddag en vanavond is het op veel plaatsen in het land mistig. Dichte tot zeer dichte mist komt voor. En dat wil zeggen zicht van 200 meter of minder dan 50 meter zicht. Dan noemen we dat zeer dichte mist. De mist komt nu vooral voor rond het IJsselmeer en in het oosten en zuiden van het land. In de loop van de avond neemt vanuit het noorden de wind geleidelijk toe... en daardoor lost de mist vanuit het noorden wat op.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 Nou dan de gladheid. In het midden-oosten en zuidoosten van het land wordt het vannacht uh, 0 tot plus 1. En omdat de vorst nog in de grond zit, blijft de kans op gladheid rond de jaarwisseling daar groot, doordat natte wegen weer kunnen bevriezen. En dat zal vooral gelden voor lokale wegen. Dan morgen, nieuwjaarsdag, is het regenachtig weer. Later wordt het vanuit het noorden droog. Het wordt zo'n 3 tot 6 graden. En zondag en volgende week overdag wordt het iets boven nul. En s'nachts gaat het weer licht vriezen. En af en toe krijgen we dan een winterse bui. AMB ah, verkeersinformatie. Nou, u hoort het al in het weerbericht van Gerard Hiemstra. De mist en gladheid hinderen het verkeer vannacht. Het is niet druk op de weg, er staat maar één file, maar dat is wel een flinke. Van de, op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Maarsbergen en Veenendaal West, 9 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen vanmiddag? De rijstok is dicht. Verkeer krijgt van Rijkswaterstaat het advies om via Amersfoort en Apeldoorn te rijden. 5 6 bijna. Goedemiddag. Een afrekening met links en de multiculturele samenleving. naast een indringend inzicht in de wording en het denken van de PVV. Het is allemaal te lezen in De Schijnelite van de Valse Munters. Het boek van PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma. Het verscheen eind september en kreeg zowel lof als kritiek. Vlak voor het kerstreces spraken Jeroen Wielaert... en Haags redacteur Michiel Breedveld met Bosma. Commentaar komt van de gelouterde waarneming. Henk Hofland. Bosma en Wilaert zijn collega's geweest... bij Veronica Nieuwsradio in een ver verleden. Vandaar dat er in de volgende lange bijdrage geen u wordt gezegd. Beetje in stijl beginnen, Martin Bosma. Graag, ik ben er klaar voor. Martin Bosma, socialist. Nee. Populist, hè, geloof ik, als ik uh, de verzamelde media moet geloven. Eigenlijk ben ik gewoon een, oude, een ouderwetse sociaaldemocraat... maar mijn tak van sport bestaat niet meer, geloof ik. Want daar komt het vandaan. Dat is de bezieling hè? Daar van Oost-Knollendam Oost en Noord-Holland. Ja, ben je er ooit geweest? Nee, maar nee. Kentgebied is een heel mooi gebied. Ja, de Zaansrek is een heel mooi gebied. Het is, uh, het is eigenlijk een rivier, de Zaan. Met aan weerszijde fabrieken. En daar uh, werken heel veel mensen. Het is het oudste industriegebied ter wereld. Dat leerden we op de lagere school. Dat komt vanwege al die molens. En er staan heel veel fabrieken. Albert Heijn en Duivenis en alles vind je daar. En het is van, van oudsher de rode zaanstreek, de CPN hadden daar uh, tot 20 jaar geleden... ik denk uh, in sommige gebieden 20, 30, 40 procent van de stemmen. En dat waren zij van Bosma thuis ook? Wij waren niet van de CPN-familie, maar wij zijn van huis uit... Uh, ouderwetse sociaaldemocraten. Mijn opa, uh, echt de rode zeil nog, uh, NVV, SDAP, het volk. Het zegt u hoogwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Het volk was een sociaaldemocratische krant. Ja. En wat ga je daarin over? Uh, nou ja, dat is een beetje mijn plaats in het politieke spectrum eigenlijk. Zo voel ik dat. En de oude sociaaldemocraten, dat waren mensen die uh, aan de ene kant vonden... dat de overheid wel iets moest doen om de zwakkeren te beschermen. Maar die op sommige punten, wat we tegenwoordig uh, heel rechts zouden noemen... waren, waren fel anticommunist. Mijn opa die deed in de vakbond, de NVV, een van de voorlopers van de FNV... heel zijn best om de communisten buiten de deur te houden. Want daar moesten ze niets van hebben. En toch... Verzet de Pvv zo, zich zo heftig tegen de Partij van de Arbeid, terwijl daar mensen zitten die claimen dezelfde achtergrond te hebben. Ik noem bijvoorbeeld Hans Pekman van de Partij van de Arbeid. Ja, maar uh, Ook, uh, in, in, uit wezen, SDAP in, in wezen SDAP-familie. Er zijn oude links. Ja, ze, zij zijn oude links. Ja, maar ja, ze, kijk zoals ik het zie, er is een machtsovername geweest van de Partij van de Arbeid door een clubje in wezen cultureel marxisten dat heet de nieuw links. Die hadden tamelijk uh, extremistische gedachten. De DDR moest erkend worden. En ze, ze streefden naar uh, ja, een vorm van socialisme. Gelijkheid van, uh, van werkgevers en werknemers. En uh, hadden een grote hekel aan de koningin. Een grote hekel aan Amerika. Een grote hekel aan Israël. Um, en die hebben de boel overgenomen. Zo rondom 1970. En toen is die PvdA eigenlijk uh, van het padje geraakt. En is het, is het eigenlijk een uh, behoorlijk linkse partij geworden. Belangrijk jaartal. Naast 1968. Maar jouw held uh, is nog van veel... Vroeger, Jacques de Kat, een keurige zoon uit een Joods zakengeslacht in Os, Brabant. Schrijver van een belangrijk boek uit 1939. Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Ja. En voor de jongere luisteraars, leg eens even uit... waarom die man zo'n held is geworden voor Martin Bosma. Nou, um, uh, Jacques de Kat uh, was iemand die al ver voor de oorlog eigenlijk al vanaf 1933 keihard uh, was tegenover Hitler. Het was van huis uit een communist. Hij is later richting de SDAP gegaan. Dus een voorloper van de Partij van de Arbeid. En terwijl heel Nederland nog uh, in staat van ontkenning was over Hitler... Uh, riep Jacques de Kat al uh, in 1933... jongens, we krijgen oorlog. En in 1935 pleit hij zelfs voor een preventieve oorlog tegen Hitler. En iedereen wees op zijn voorhoofd. Want men zei, ach, dat komt allemaal wel goed en maak je niet zo druk. Uh, en de oude de Kat zat dus al voor de oorlog uh, in het verzet. Uh, en na de oorlog, uh, toen hij bijvoorbeeld buitenlandwoordvoerder was... van de Partij van de Arbeid, een, uh, een belangrijke denker... Eigenlijk de enige echte denker van de Partij van de Arbeid. Uh, was hij fel tegen het communisme en hield er tamelijk harde uh, ideeën op na. Uh, hij wilde gewoon dat mensen van de CPN in werkkampen werden geduurd, Een stuk of uh, 10.000 geloof ik. Uh, en uh, nog weer iets later toen de opstand van mei 1968 uitbrak... was hij er ook niet enthousiast over en hij vond het allemaal maar uh, uh, capitulanten. En zat de kat in het verzet tegen het communisme en het fascisme... op eenzelfde manier als de PVV in verzet is tegen ja, wat jullie noemen de islamisering? Nou ja, ik zie de parallellen wel. Ik bedoel, ik zie ook de parallellen tussen uh, het nationale socialisme en het communisme en de islam. Dat zijn totalitaire ideologieën die weinig ruimte overlaten. Zowel niet op staatkundig gebied, hè, dus zeg maar politiek gebied als op persoonlijk gebied. Het zijn totalitaire gebieden. En uh, ach, ik, ik, ik zal niet vooraan staan... om ons te vergelijken met mensen uit het verleden. Maar uh, ik vind wel een zekere inspiratie... in uh, mensen zoals de kat. Gebruik je ook uh, bij wijze van provocatie? Hitler, socialist. Dat is vragen om moeilijkheden... van historici die dat direct weten te weerleggen. Van hysterici wilde je eigenlijk zeggen, volgens mij. Ja, ik ging net nog, voordat ik hier naartoe kwam... ging ik even ik nog even wat drinken, want ik, uh, ik was even bezig geweest. Ik wilde wel een slokje gebruiken, sta ik aan de bar in het lederrestaurant naast Paul Ulembeld uh, van, de van, de SP, SP. van de SP. En die zei van ja, ik heb het boek gelezen. Uh, Mevrouw durfde niet in de winkel te kopen, maar ik heb het besteld bij bol.com. Uh, en die zei van hoe kun je dat nou zeggen? Hitler en socialist, dan weet je niet wat socialisme is. En je weet ook niets van Hitler. Nou, ja, daarna moest ik er weg om naar hier te komen. Maar bij sommige mensen, en daar stip je wel iets aan. Uh, ligt dat gevoelig? Ik doe het niet om te provoceren. Maar ik wil, uh, kijk, uh, het nationale socialisme. Uh, is heel erg bijna een beetje de grondtoon van het linkse levensgevoel. Zo van, omdat Hitler rechts was, zijn wij links, dat zit er vaak achter. Uh, en de tweede reden waarom ik het wil gebruiken... is dat je heel vaak decreet, en dat speelt eigenlijk de laatste dertig jaar... iedereen in Nederland die iets negatiefs heeft gezegd over de massa-immigratie... krijgt een stempel op zijn voorhoofd. Extreem rechts. Nou, mijn stelling is dat extreem rechts helemaal niet bestaat. Dat het een verzinsel is. Want als je kijkt dat wat extreem rechts was, Adolf Hitler... zie je een socialist. Adolf Hitler was een socialist. Hij was van de nationaal-socialistische Duitse arbeiderspartij. En Jacques de Kat beschrijft het al in het fascisme en de nieuwe vrijheid. Die zegt: Maar als, ant, als fel anti-Hitlerman, hè, Jacques de Ja, hij nee, nee, had geen goed woord over voor Hitler, natuurlijk. Andere historici merken op dat Hitler natuurlijk ook een man was... met een enorme dubbele agenda... die dat socialisme bij het nationalisme had geplakt... ter paaiing van het volk. Nou, dat is, dat is dan een stelling dat Hitler het uit propaganda deed. Maar bedoel, als, je gewoon de, als je bijvoorbeeld kijkt in dagboeken van, van Goebbels en Göring... Hè, bijvoorbeeld uh, Goebbels als, als, als uh, de Sovjet-Unie wordt, wordt ingevallen in eh, 1941... schrijft hij in zijn dagboek van... nou, nu gaan we het nieuwe socialisme, daar vestigen het echte socialisme. Hmm. Nou, dat is geen propaganda meer, want dat schrijf je gewoon in alle vertrouwen op in je, in je dagboek. Dus ik, ik denk dat het gewoon echt socialisten waren. En zo noemden ze zichzelf ook. En ze hadden zeer socialistische maatregelen. De economie moest de staat gehoord uh, de, de staat bepaalde hoeveel suikerbieten er geteeld werden. Uh, de staat bepaalde welke bedrijven mochten overleven en, en welke niet. Ze hoefden niet genationaliseerd te worden. Een plan-economie. was een volledige plan-economie. Dus de verschillen te, op economisch gebied tussen Hitler, Duitsland en, en Stalin... Uh, het communisme waren, waren uiterst minim. Maar dit is een vrij theoretische exercitie. Welk label je ergens opplakt. Uh, we weten allemaal waar het toe geleid heeft, Hitler, Duitsland. Maar de ondertoon is in het hele boek, dat wij kennelijk de geschiedenis verkeerd begrepen hebben. Ja, op dit vlak en, en, zeker. En verkeerd labelen ook, want ja. je, je hebt een opdracht in het boek. Daar begint het mee. Jezaja 5, vers 20. Wedegenen die het kwade goed heten en het goede kwaad. En dat is eigenlijk de ondertoon van het hele boek. Ja. Het zet de wereld een beetje op zijn kop voor mensen die dachten te weten hoe het zat. Ja, Tenminste, en dan probeer ik het te verwoorden ja, zoals jij doet. Ja, bedoet. dat klopt wel. Ik kijk, ik kijk fundamenteel anders aan tegen heel veel dingen zoals die ons worden verteld. Uh, nou, het, de, de, het citaat dat Jezaja gaat eigenlijk ook een beetje over de, de linkse mensen. Want een van, de, een van mijn stellingen is eigenlijk dat de elites van Nederland links zijn. En dat links dus overal aan de macht is. Dat in Den Haag het nu even anders is, is uh, eigenlijk maar uh, van marginaal belang. Maar links is uh, overal aan de macht. En, uh, nou, ja, uh... Niet in de regering heb ik het idee. Nee, dat is, dat is, dat is wat ik net zeg. In, uh, in, in Den Haag is het nu even anders. Dat is de, en de dat... parlementaire geschiedenis van naast 1970 wijst toch ook uit... dat er heel veel rechts, uh, coalities zijn geweest? Sterker nog, de meeste coalities zijn rechts geweest. Dat kwam bij de VVD uh, van de afgelopen uh, 20 afgelopen dertig jaar er twintig heeft gezeten. Maar mijn stelling is dat, het, dat de, de macht in Den Haag niet het allerbelangrijkste is... maar dat, dat de macht ook op andere plaatsen in de samenleving aanwezig is. En dat daar, uh, dat daar links de boventoon voert. Dat zie je in de academische wereld. Je ziet het ook in de media, je ziet het uh, bij de rechters... maar je ziet het zelfs bij de politie uh, en op allerlei, allerlei andere gebieden. Ik wil dan even Joost Zwageman aanhalen. Een van de gewetens van links... Man die ook uh, graag in de eigen boezem van links tast. Die vindt heel interessante elementen in je boek. Maar zegt dan ook: ja, met, met Hitler gaat hij door de bocht. En dat maakt dat je het boek niet helemaal serieus wenst te nemen. Nou, en, kijk, uh, mijn These, Hitler was een socialist is niet zo origineel. Ik, bedoel, ja, ik heb Veilingen in Amerika gewoond. Daar is het redelijk bonton, daar verschijnen de boeken over. Mm. Ja, in Nederland is dat nog, een, uh, nog een, een verhaal... waardoor mensen op hun achterhoofd gaan krabben... en zeggen van, wat is er aan de hand? Maar, ja, Ik baseer me op Jacques de Cat. ik baseer me op Friedrich van Hayek... op Je J.A. A. van Doorn, een bekende Nederlandse socioloog. Mm. Uh, heel veel mensen hebben erover geschreven. Het enige wat ik gedaan heb, is dat eens even op mijn rijtje gezet. Mm -hmm. En uh, ja, de, enige, de enige reactie die ik op, daarop krijg... Ja, is dat mensen verontwaardigd zijn. Dus ik zeg van, nou, dit zijn gewoon de feiten... Ja, kom daar met je eigen informatie tegenover, dan, ja, dan hoor ik daar niet zoveel over. We hebben een andere kenner gesproken. De man die volgend jaar de PC-Hoofdprijs krijgt. In eh, 1999 al is uitgeroepen tot journalist van de eeuw. Man die de kat ook nog wel heeft ontmoet. Henk Hofland. Kijk, om te beginnen wil ik absoluut de PVV in geen enkel opzicht vergelijken met de NSB... of wat voor nazi-achtige partijen dan ook. Maar het gaat over de turnuren, de draai in het denken. En ik dacht aan een heel goed essay van Menno de Braak... het Nationaal Socialisme als Rancuneleer. En daarin legt de Braak uit hoe de rancune... ...tot motor van de politiek kan worden. Hoe eh, politici zich geïnspireerd voelen... ...door een tekort aan ja, levensbeschouwing, eh, in ieder geval... ...en dat tekort, dat is de oorzaak van hun wrok... ...en ze koesteren hun wrok. Zonder die wrok zijn ze er niet meer. Goed, eh, dan dat eh, essay daaraan voor, eh, aan vooraf gaat. Een motto, dat is een gedicht van George Ketman... de toenmalige hoofdredacteur van Volk en Vaderland. Dat heet De wijze katers. Dat is een mooi gedicht, goed gedicht van die Ketman. Het begint met, eh, daar zit gij wijs... Men koestert uw zachte huid en dan opeens, daar komen wij... en daar gaan uw nagels uit het week voedraal. Nu komen wij, wij durven jullie haten. Dat is de laatste regel. Nou, en dat is, Bosma had zijn eerste kolom in de NRC... en daar maakt hij een signalement van zijn tegenstanders... En dat zijn dan mensen die hun kinderen vervoeren op bakfietsjes. Van die kinderbakfietsjes van de fietsfabriek, geloof ik dat dat ding heet. En eh, nog meer van die schablone dingen die kennelijk zijn haatwekken. Dat zijn schijntegenstanders. Het is niet de schijne elite. Het zijn de schijntegenstanders van deze, overigens, heel redelijk schrijvende, goed belezen man. Hij zou met zijn eruditie beter moeten weten... Hij haalt uitvoerig Jacques de Kat aan. Ja, nee, ja eh, maar in, in het groot boek van de Kat is... Eh, het fascisme en de nieuwe vrijheid... En daarin heeft hij een diagnose van het fascisme. Hij zegt, kijk eens, het is natuurlijk wel een uh, leren die je niet moet aanhangen... maar je moet ook kijken wat er gezond en sterk is in het fascisme. En uh, hetzelfde wordt geschreven door Sebastian Hafner in Annemarie tot Hitler. Hij zegt, kijk eens, het is natuurlijk niet zo'n wonder dat de Hitler een enorme hoeveelheid aanhang kreeg na 1933. Want wat was Duitsland? Een land dat de nederlaag had geleden... dat er niet bovenop kon eh, komen. En dan komen die nationaal socialisme. De werkloosheid verdwijnt. En het is natuurlijk niet verwonderlijk... dat zoveel Duitsers toen weer een hart onder de riem gestoken werd... werd en eh, dat ze een nieuw gevoel van eigenwaarde kregen. Maar daarmee is... Opnieuw, Nederland van nu toch niet te vergelijken? Nee, maar dit is een land dat boordevol ontevredenheid zit... en boordevol mensen die het gevoel hebben dat ze veel beter verdienen... dan de maatschappij hen nu geeft. En ze koesteren de rancune. En dat is de kortsluiting met de brak. Maar schrijft Martin Bosma dan niet naar die rancune toe... Nou ja, kijk eens, als je een politieke carrière wil maken... dan is dat een deel van je brandstof. Eh, hoe meer rank kunnen, hoe beter. Alleen, dat zal hij nooit toegeven. Maar wat de PVV wil, ja wat? Een moslimvrij Nederland, hoe willen ze dat doen? Hoe willen ze een miljoen moslims deporteren? En bovendien, het gaat helemaal niet zo slecht met de islam... als men daar zou willen... Klinkt wel absurd, maar het is zo. Men heeft baat bij, uh, hoe heet dat, uh, moslims die hun buurman hersens in slaan. Het is wel vreselijk, maar het is zo. En er zijn uh, uh, tal van Nederlanders die, die hetzelfde doen. Maar ja, god, uh, daar wou je geen politiek op. Maar het is overal. Het is ook in, in België, het is in de hele westelijke wereld... Uh, nou ja, kijk, uh, ik, heb, ik heb nou die Tea Party een uh, tijd gevolgd in uh, Amerika. Jezus Christus, wat een ellende is dat zeg. En wat ze willen, valt niet te verwezenlijken. Hm? Waar het op uitdraait is belastingverlaging voor de rijken. Opnieuw. Geen vergelijk tussen de NSB en de PVV? Nee. Maar wel met de Tea Party? Pff, ook niet, nee. Amerika is een totaal ander land... Wij hebben geen uh, Alabama, Mississippi, uh, Georgia en uh, zulke soort uh, zuidelijke staten. Wij hebben geen segregatie gehad. Uh, We hebben uh, een hele andere politieke cultuur. Dat laatste moet je om te beginnen al aanspreken, Martin Bosma... omdat je Amerika heel goed kent natuurlijk... Ja, die Tea Party, uh, dat heeft geen Nederlandse parallel. Die Tea Party is ook veel meer economisch gedreven. Terwijl wij veel meer als PVV veel meer cultureel gedreven zijn. En die Tea Party bestaat ook in het Amerikaanse politieke landschap. Dat heel sterk een cultuur heeft van, he, van don't fence me in. Die centrale overheid in Washington die is slecht. En wij willen gewoon die staten het liefst zo los mogelijk. Ja, Een beetje zoals Amerika eigenlijk begonnen is. Maar je zat af en toe ook te glimlachen bij het betoog van... Henk Ja, dat is wel een leuke analyse. Kijk, hij zegt: uh, hij, hij beschrijft ons, of het lijkt te stellen dat wij gedreven zijn door rancune. Ja, dat, De motor zelf. Ja, nou, dat, dat herken ik niet. Uh, wij koesteren onze wrok, zegt hij. Ik herken dat niet. Ik word niet gedreven door Rancune. Ik maak me gewoon zorgen over een aantal zaken in de samenleving... en probeer dat uh, te veranderen. En uh, mijn fractie is een redelijk vrolijke club... en ik werk al zes jaar lang zo ongeveer dag en nacht met Geert Wilders... en we hebben regelmatig de grootste lol. Dus Rancune herken ik niet. Bij het lezen van het boek denk ik toch... Hè, uh, wat een afrekening is met links. Het is ook een soort van contra-gevolte. Uh, afzetten tegen de generatie van 68. Iets... Wat ik vervolgens niet herken. Uh, namelijk een, een land dat alleen maar in moeilijkheden is geraakt. Uh, door links. Ik kom vaak buiten Den Haag. En uh, ik denk aan, aan het Vrijthof. Veel mensen voor André Rieu. Ik denk aan Koning de Dag. Ik denk uh, aan, aan dingen als uh, Ronde van Italië die langskomt. En wat het allemaal gemeen heeft. Allemaal toch zeer tevreden Nederlanders. Voor dat soort manifestaties. Nou hartstikke goed. Heel veel van die tevreden Nederlanders die stemmen op ons. En die denken dat Nederland een mooi land is... maar dat het wel iets beter kan. Dus, dus wat je nu veel leest van... Uh, ja, er is zoveel ontevredenheid in Nederland... en daar maakt de PVV dan gebruik van. Dat zie ik allemaal niet zo. Ik bedoel, uh, we hebben voor een groot gedeelte een, een vrolijke achterban. Maar die denken dat sommige dingen beter kunnen. Nee, het gaat de verkeerde kant op. Dat is de analyse ja. van de PVV en Geert Wilders. Ja, nou, sommige, sommige dingen gaan de goede kant op. Maar we zijn wel een redelijk optimistische partij. En het feit dat we nu bijna deel uitmaken van de regering. Dat is met een de agenda voor optimisme. Hoop en optimisme, hoop en optimisme ja. We zitten in het kinderzitje van, een, van de regering. Dat geeft aan dat we ook uh, durven om daar uh, om vieze handen te maken. En dan als... toch nog even de 1968, die afrekening met de soisant vita. Dat was destijds ook al meteen het uiteensplitsen... van de zogenaamde solidariteit tussen opstandige studenten en de arbeiders. Maar die kreet was zo belangrijk... De verbeelding aan de macht, is dat ook niet een beetje de bezieling van Martin Bosma? Nee, maar uh, ik, ik, ik doe dit alles wel vanuit idealisme. Ik, ik heb een geweldige baan en ik ben heel blij dat ik dit doen mag. Maar het is niet zonder risico's. En we ontmoeten ook hele vervelende reacties soms. Ook uh, op je boek? Ja, ook op mijn boek. En uh, mijn mailbox zit niet altijd uh, vol met uh, gezellige mededelingen, zou ik maar zeggen. En zeker als je vanwege zo'n boek een beetje in de publiciteit komt. Mm. En dat zijn allemaal hele vervelende dingen. Maar we doen dit soort dingen wel heel erg vanuit idealisme. Uh, ja, onze woordvoerders buitenland die hebben in de laatste week van het parlementaire jaar uh, keihard uh, uitgehaald naar Iran. Die zijn weer opgekomen voor Israël. Nou, dat zijn geen populistische standpunten. Preemptive strike? Ja, uh, dat zou Israël. Een preventieve oorlog? Dat, uh, dat zou Israël, uh, als Israël dat doet, dan zouden we daarmee moeten helpen. En alle lichamen altijd... stegen, stegen gelijk op. Ja, de cops nog niet, geloof ik. Maar, uh, nee, maar dat zijn wel dingen waar uh, ja, we hebben onze nek uitsteken. Die we doen vanuit idealisme. Dat is niet de verbeelding aan de macht. Maar dat is voor ons wel uh, idealisme als leidraad. Maar dat betekent dus dat je doordrongen bent van het gevaar wat er dus is. Wat dus niet gedeeld ja. wordt door, door iedereen. Nee, door heel veel mensen niet. Maar wat is dan dat gevaar? Ik neem aan dat je doet op de islam. Dat zien is we als een groot gevaar. En maar ga je ik... daarmee niet dan voorbij aan. Wat ook vaak geconstateerd wordt: moslima's die het zo goed doen in Nederland, goede opleidingen hebben, uh, uh, steeds hoger op de sociale ladder klimmen. En gaan ook dingen goed? Ja, nou, dat lees je ook in mijn boek. En dat uh, onderken ik ook volledig en daar ben ik alleen maar blij mee. Maar waar gaat het dan fout? Nou ja, het gaat fout met een ideologie die uh, uh, geen compromissen uh, kent. En die ervoor zorgt dat over de hele wereld moslims bovengemiddeld. Uh, aan de verkeerde kant van de streep staan. Ik bedoel, als in Israël 40% van de moslims zegt... er moet een sharia-staat komen... als in Engeland 40% van de moslims zegt... er moet hier een sharia-staat komen... heb je dus een probleem, een groot probleem. Dat, daarmee ontken ik niet dat heel veel moslims... gewoon huisje, boompje, beestje doen... lekker naar hun werk gaan... Uh, nuttig uh, bijdrage leveren aan de maatschappij. En het als je... begint ermee hè, dat, dat het misschien de verkeerde kant op gaat. En ik hoop dat ik nog op tijd ben. Ja, Anders wordt het hier Hollandisch dan. Ja, nou ja er is Bernard Lewis, de, de, een van de allerbelangrijkste islamkenners ter wereld. Die zegt Europa, in ieder geval West-Europa, zal aan het eind van de eeuw geïslamiseerd zijn. Over 15 jaar hebben we hier een Gaza-strook. Dat is een, een voorspelling die, die, waarmee ik iemand citeer uit mijn boek. Uh, dat vind ik wel heel negatief. Maar uh, ja, af en toe lijkt je daar al een beetje de contouren van te zien. Niet zozeer nog in Nederland. Maar in, in Brussel, in de buitenwijk, in Neuikeulen, in Berlijn. Uh, de banlieues in Parijs, waar de helft van de mannen werkloos is. Waar ja toch de politie uh, nauwelijks nog komt. En dus je moeten ziet... we vechten voor het te laat is om Churchill aan te halen? Ja. Want dat is ook een citaat in het boek. Ja. En hebben hebben wij... het nog kan. Ja. En hebben we de komende tijd rekening te houden met dit in ieder geval... Duidelijke gedachtegoed uit het boek. Ja, we zijn, we zijn nog niet weg. En nog maar net begonnen. Ja. En de minister van Defensie Hans Hille zegt dat wij een tijdelijk verschijnsel zijn. Ik ben benieuwd. Om het op zijn Frans te zeggen, onverra, we zullen zien. Dankjewel. Graag gedaan. U hoorde Martin Bosma en Henk Hofland in een bijdrage van Jeroen Wielard en Michiel Breedveld. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Dit is Mark Visser. In 2011 gaat de politie sms'jes met instructies sturen naar iedereen die in de buurt is van een ramp. Daarover schrijft het Vries Dagblad het zogenoemde systeem NL Alert, zou eigenlijk in 2009 worden ingevoerd, maar een proef werd telkens uitgesteld. En het systeem werkt anders dan het Amber Alert of Burgernet. Want bij NL Alert wordt iedereen in de omgeving van een ramp gewaarschuwd. Ook als je je niet hebt aangemeld voor de dienst. Ook buitenlandse nummers krijgen een sms met informatie. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie... benadrukt dat NL Alert niet in de plaats komt van sirenes. En als het nodig is, gaan we ook aan huis volderen. Aan huis 3,5 miljard flesjes bier van Heineken die krijgen komend jaar een nieuw jasje, schrijft het Parool. Heineken doet de grootste merkverbouwing in zijn geschiedenis. De flesjes worden vervangen door longnecks en het etiket wordt transparanter. Het blijft niet alleen bij nieuwe flesjes, want er komen onder meer ook nieuwe uithangborden, nieuwe viltjes en andere tapkranen. Bij de Erasmusbrug in Rotterdam vieren vanavond duizenden mensen de jaarwisseling. En daar komt nog heel wat bij kijken, valt RTV Rijnmond op. Vooral het opbouwen van de vuurwerkshow is een hele klus. De organisatie is er druk mee, op het water. Ja, het is echt een ponton van 66 meter lang en 20 meter breed. Het staat inderdaad helemaal vol met lanceerbuizen. En in die lanceerbuizen gaan bommen... En die ontploffen en die schieten om in de lucht en in, in de lucht ontploffen ze. Gelukkig maar. Er gaat vanavond meer dan 2000 kilo vuurwerk de lucht in bij de Erasmusbrug. En dat in 10 minuten tijd. In Friesland is het een en ander al geknald, maar niet met vuurwerk zoals in Rotterdam. Ja, op de achtergrond kon je nog net horen hoe een deksel weer terechtkomt... na het carbidschieten. Met 50 melkbussen naast elkaar werd in Friesland alvast een generale repetitie gehouden. En dus terug te zien op de site van Omroep Friesland. Hij maakt herrie. En is veel te duur. De klok in het torencomplex aan het Mercatorplein in Amsterdam. Boze bewoners hebben de klok stilgezet. Het stroomverbruik ervan is de laatste jaren opgelopen tot bijna 1400 euro. En dat betalen de bewoners. Daarnaast maakt de klok door achterstallig onderhoud veel herrie. Al twee weken staat de klok nu stil, schrijft het parool. Stadsdeelbestuurder De Jager heeft gezegd met de bewoners om tafel te willen. Hij heeft ze opgeroepen de klok afwas te laten lopen met de feestdagen. Maar de bewoners laten hem voorlopig stilstaan. Voor de juiste tijd kijken ze wel op hun horloge of mobieltje. En de klok hier tikt rustig af naar het nieuws van 6 uur. En na 6 uur nog een half uur en de Westeradio 1 snaal. Onder meer over Estland die aan de euro gaat. En we gaan het hebben over de Oudejaarsconferentie, waar jullie uh, vanavond ongetwijfeld naar gaan kijken. Mark, dankjewel en gelukkig nieuwjaar. Ja, jou. Zometeen van 7 tot 8. Mangiare. Met twee leden van de culinaire Kennedys van Nederland, Paul en Shirley Vagel. De grote bubbeltest met wijnkenner Nicolaas Kleij. En het ultieme recept voor de ultieme huzarensalade. Luister naar Mangiare. Zometeen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.